7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Koersverliezen in Oost-Azië lopen op, ECB gaat Spaanse en Italiaanse staatsleningen opkopen Een Saoedische koning haalt uit naar Syrië. <tieden> Beleggers vrezen wereldwijd een zwarte maandag. De beurzen in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min. De stemming is nerveus en de verliezen lopen op. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van ruim 4%. Het verlies van de Nikkei-index bleef lange tijd beperkt tot ruim 1%, maar is inmiddels gestegen tot 2,5%. Gevreesd wordt voor een bloedbad na de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Zaterdag oordeelde kredietbureau Standard Poor's voor het eerst in de geschiedenis... dat de Verenigde Staten niet langer de AAA-status waard zijn. Beleidsmakers probeerden afgelopen weekend de schade te beperken. De Amerikaanse minister Geithner van Financiën noemde het oordeel van Standard Poor's een verschrikkelijke fout... en zei dat de VS nog net zo kredietwaardig is als voorheen. De ministers van Financiën en Centrale bankpresidenten van de G7... kwamen kort voor opening van de beurs van Tokio met een gezamenlijke verklaring. Daarin beloofden ze gemeenschappelijke actie om de financiële markten te ondersteunen. Gisteravond laat kwam de Europese Centrale Bank met een vertrouwenwekkende maatregel. De ECB kondigde aan om staatsleningen te zullen kopen waar dat nodig is. Het gaat met name om staatsobligaties van Spanje en Italië. De rente daarop is de laatste weken sterk gestegen. Het opkopen van die schuldpapieren moet de rente omlaag brengen... en moet het vertrouwen in de Zuid-Europese landen versterken. De ECB en de G7 prijzen allebei de aangescherpte bezuinigingsplannen... van Italië en Spanje. En ook benadrukken ze dat er geen fundamentele redenen zijn... om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van die landen. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten. En zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Het geweld tegen de demonstranten noemde hij buitenproporties. Abdullah trekt uit protest de Saudische ambassadeur terug. Hij waarschuwt dat Syrië ten onder zal gaan als het regime van Assad niet tot inkeer komt. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Dit weekend greep het leger hard in in de steden Deralzoer en Homs. Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen. In Den Haag is gisteravond laat een stadsbus... die rijdt op aardgas tegen een gevel in de Grote Marktstraat gereden. Twee gasflessen raakten lek. De brandweer liet ze vannacht gecontroleerd leeglopen... en er werd een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. De omgeving werd uit voorzorg afgezet. Twaalf mensen moesten hun huis uit... en hebben de nacht in een hotel doorgebracht. De chauffeur van de aardgasbus moest uitwijken voor een tegemoetkomende bus. En hij zag daarbij een luifel over het hoofd en reed er tegenaan. In Londen is het vannacht opnieuw onrustig geweest, ondanks extra agenten op straat. In het noorden en zuiden van de stad braken relletjes uit. Ruiten van politiewagens werden vernield en winkels werden geplunderd. Drie agenten raakten gewond. De ongeregeldheden waren onder meer in Enfield en zo'n acht kilometer ten noorden van de wijk Tottenham, waar zaterdagavond hevige rellen waren tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. Die man van 29 werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. Zo'n 300 bewoners gooiden zaterdagavond met benzinebommen... en staken twee politieauto's en een bus in brand. Ook werden winkels geplunderd. De Londense politie heeft tot nu toe 55 mensen opgepakt. Bij de rellen raakten 26 agenten en drie betogers gewond. President Obama heeft met hoge militairen gesproken over de helikoptercrash... waarbij zaterdag in Afghanistan 30 Amerikaanse militairen omkwamen. Hij verzekerde dat het Amerikaanse volk achter de militairen en hun families blijft staan. Zaterdag stortte een Chinook-helikopter neer... met daarin onder meer 17 commandanten van Navy SEALS. Dat is de elite-eenheid die Bin Laden doodde. De Taliban zeiden direct dat zij het toestel hebben neergehaald... en de aanwijzingen groeien dat dat inderdaad het geval is. Volgens Afghaanse functionarissen en anonieme Amerikaanse woordvoerders... is de helikopter geraakt door een raket. Ook een ooggetuige heeft tegen de BBC gezegd... dat de Chinook vlam vatte nadat hij door een raket was geraakt. De helikopter was mogelijk bezig met een belangrijke gevechtsmissie. Het is het hoogste Amerikaanse dodental bij één incident in Afghanistan tot nu toe. In de Amerikaanse staat Ohio heeft een man in het stadje Copley zeven mensen doodgeschoten, twee mensen raakten gewond. Volgens de politie was de man boos op zijn vriendin. Voor een huis schoot hij zijn vriendin en vier anderen dood. Daarna liep hij verder en doodde op straat twee inzittenden van een auto. Toen de politie aankwam, opende hij het vuur op de agenten. En die schoten de man dood. Dan is weer nog. Veel buien met kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon. Vrij veel wind. Het wordt maximaal 19 graden. Ook morgen eerst buien, maar in de middag breekt de zon door. Er waait een koele noordwestenwind en het wordt morgen 18 graden. A ah, en verkeersinformatie. De file staan op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort. Tussen Hoogvliet en spijkenissen 3 kilometer. En voor de afrit Briele 2 kilometer. Daar staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. 10, 15, 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Xper. Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20 procent. Op heel veel producten.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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen. Maandag 8 augustus, helpers weg. Het woord is nu aan de financiële markten. Na de geruststellende woorden van de G7 en de ECB mogen de handelaren vandaag laten weten wat ze ervan vinden. Voorlopig is er sprake van weinig vertrouwen. Want de beurzen in Azië zijn bloednerveus. Niet diep rood, maar ze staan wel stevig in de min. Correspondent Wouter Zwart, laten we eens eventjes de beurzen langslopen. Ja, als we nu kijken naar de belangrijkste beurs in Azië... Eh, Hongkong, de hang Seng index toch redelijk richting de 4 à 5 procent in de min. Uh, de Kospi in Seoul, 5 procent in de min. Uh, de Nikkei doet het iets beter, zo tussen de 2 en de 2,5 procent in het rood. Daar spreekt geen vertrouwen uit op dit moment. Nee. Um, de beursval in Azië, is dat nou alleen maar het gevolg... van het afwaarderen van die Amerikaanse kredietwaardigheid? Of speelt er meer mee? Nou, het is zeg maar een gevolg van een gevolg. Hè. Hier in de Aziatische beurzen zie je bijvoorbeeld vandaag dat de bankensector echt geraakt wordt. Uh, dat is natuurlijk omdat er weinig vertrouwen is dat de Eurolanden en de VS hun financiële zaken op orde gaan krijgen. Uh, China uh, runt de grootste bank ter wereld, ICBC, die gaat echt procenten onderuit. En dat geldt ook voor de haven- en transportsector vandaag. Uh, Azië is natuurlijk een belangrijk exportgebied. Uh, straks komen die, aan die mega bezuinigingen eraan in de Verenigde Staten... Dus men vreest dat de export vanuit Azië naar, uh, naar uh, de Verenigde Staten zal inzakken. En ja, dan worden de, de Aziatische landen zoals China en Japan behoorlijk geraakt. Dus dat zijn redenen waarom het vertrouwen niet goed is op dit moment. Nee, en bescheiden, uh, dat uh, er altijd uh, de Aziatische landen. Maar China is op dit moment helemaal niet meer bescheiden. Ze halen hard uit richting de Verenigde Staten. ja we ze afgelopen weekend al bij monden van het staatspersbureau Xinhua? Wordt vandaag weer herhaald, misschien nog wel uh, wat sterker overgedaan... door de staatskranten van morgen. Hè. De kranten die op maandagochtend uitkomen... Uh, die uh, verwijten de Amerikanen bijvoorbeeld dat ze financieel egoïsme... en politieke geruzie veel te lang hebben laten prevaleren... boven de economische toekomst van dit land. De krant noemde zelfs de, de, de politieke tekortkomingen van het democratische systeem... zelfs als mogelijke oorzaak van de problemen hier... Nou, dat dat gaat misschien wat ver, maar het geeft wel aan dat de positie van China groeit. En dat ook de mondigheid van de Chinezen op dit moment groeit. Ja, um, betekent dit dat China en misschien ook wel Japan zich iets minder zullen richten op de Verenigde Staten en, en, en, en Europa? Oftewel misschien iets meer samen zullen doen? Nou, ik denk dat het voor de Chinezen en de Japanners allebei heel belangrijk is dat er zeg maar, over de hele wereld verspreid de, de neuzen weer meer in één richting komen. Dat is ook wat China voortdurend roept. Hè. Er moet weer overeenstemming komen in die euroregio en in die regio van de Verenigde Staten. Maar je begint toch langzaam wel een beetje te merken dat de Chinezen vooral vinden dat het einde van, uh, het Amerika-, van de Amerikaanse hegemonie op uh, zeg maar de internationale markt uh, naderbij is. En men roept al, men oppert al enige tijd dat we misschien wel af moeten van de dollar als de belangrijkste wereldmunt. Dat zijn flinke uitspraken van de Chinezen. Het is nu de vraag hoe ver dat inderdaad gaat komen de komende periode. Goed. Vandaag kijken we vooral uh, naar de beursen. Dankjewel, Wouter. Hongkong dus, min 5. Zuid-Korea ook min 5. Nikkei, Japan op dit moment min 2,5. Over een paar uur, want het gaat als een soort olievlek over de hele wereld heen... dan gaan de beursen op Wall Street open, half vier uh, vanmiddag. Jacqueline Ekman is in New York om verslag te doen... vanaf uh, de beursvloeren later vandaag... Jacqueline, de beurs is nog dicht, maar kun je al iets vertellen over de sfeer in het uh, financiële district? Gisteren waren de straten in dit uh, financiële gebied voornamelijk bezet door toeristen. Ik heb er toch wel een flink aantal uh, kunnen spreken. Maar het viel me vooral op dat ze allemaal wel op de hoogte zijn van, van, van de economische pre problemen, van de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid, maar ook van de spannende dag die uh, hier nog op Wall Street staat te gebeuren. Ja, um, komt dat omdat er heel veel uh, aandacht ook is, bijvoorbeeld op de televisie? Gaat dat er voortdurend over? Ja, het is, het is, op de zondagse talkshows uh, ging het hier natuurlijk voornamelijk over. Uh, en opvallend was eigenlijk ook weer dat de politici uh, gewoon doorgingen met het uh, elkaar beschuldigen. De twee dagen na die afwaardering, nadat uh, stenden Poors ook nog de politieke impasse in Washington daar de schuld van heeft gegeven, blijken ze er eigenlijk weinig van te hebben opgestoken. De Democraten noemden het een Tea Party afwaardering en de Republikeinen eisten vervolgens weer het aftreden van de minister van Financiën, Geithner. Deze minister liet trouwens in een interview nog weten voorlopig wel aan te blijven en wees er nog eventjes op dat Poors. echt bij het verkeerde eind heeft door de Verenigde Staten af te waarderen hun kredietwaardigheid dan. Uh, en wees er ook nog op, eigenlijk om de zaak nog een beetje te redden. dat de Verenigde Staten zijn schulden zal blijven betalen. en De staatsleningen blijven veilig, al dus Geiner. Nou, nou de stemming dus onder de politici is er nog eentje van kissebissen. De stemming onder de handelaren, is die nerveus? Nou ja, niemand weet het echt, dat is het meer. Het is een, een, uh, iedereen wacht af. We hebben dat hier namelijk nog nooit meegemaakt. We altijd die triple E-waardering gehad, hoofdstukken nietwaardigheid... waardigheid. En uh, beursanalisten weten het niet, handelaren weten het niet. Het, het, het, het kan beide kanten opgaan. Het kan zijn dat uh, men de schouders ophaalt. Vorige week hebben we een hele slechte week gehad hier op Oost, Die donderdag enorme verliezen. En uh, het kan zijn dat men er al rekening mee hield met deze afwaardering. Uh, maar aan de andere kant uh, was het afgelopen vrijdag ook een enorme onzekere dag. Enorm veel onzekerheid in de markten. Elke uh, gerucht zorgde weer voor een uh, beweging naar boven of naar beneden. Dus het kan ook zijn dat de, deze afwaardering voor weer een onzekerheid zorgt. Iets waar aandeelhouders absoluut niet van houden. En na al die slechte economische berichten in eigen land, maar ook in Europa. Dus het kan zijn dat de beurs hier toch... In het rood gaan, gaan dalen. Maar dan is natuurlijk de vraag: met hoeveel. Uh, en kijken ze dan met een schuine oog, of misschien wel met uh, alle ogen, richting Azië en straks ook nog een keer richting Europa, wat daar de beurzen doen? Ja, dat zal zeker gebeuren. Um, uh, Japan uh, is, geloof ik. Iets gezakt, niet heel veel. Uh, Europa uh, nou, gaat, uh, gaat ook open, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Dus um, uh, daar zal zeker naar gekeken worden. En dat zal zeker van invloed zijn op, uh, op de reacties hier. Ja, en men houdt hun hart, hart vast. Want op het moment dat de aandelenkoersen flink omlaag gaan... betekent dat ook iets voor de echte economie. Dat is het namelijk zo, want, want de, de aandelen, die, als die verkocht worden en als ze gaan, gaan kelderen, dan, dan betekent dat natuurlijk wel iets. Uh, mensen, bedrijven, de aandeelhouders hebben, hebben hier geld ingestoken. Als ze omlaag worden, als ze van de hand gedaan worden, dan worden ze minder waard. Uh, mensen gaan hun pensioenen, hoopten ze daarmee te verdienen. Uh, daar kunnen ze voorlopig gewoon naar fluiten. Bedrijven raken, uh, ver, verliezen geld, kunnen minder investeren, moeten misschien wel mensen ontslaan. Dat zijn natuurlijk hele slechte gevolgen voor de Amerikaanse economie. En dan hangt er natuurlijk weer boven het hoofd dat misschien er wel... ...weer een afwaardering zal, zal volgen. Iets waar de Poors ook voor gewaarschuwd heeft... ...maar ook misschien wel van de andere... Kredietbureaus. Dus uh, dat zal natuurlijk wel een klap worden voor de, uh, voor de Amerikaanse economie. die toch al niet veel kan hebben. Jacqueline Ekman vanuit New York. Goed. India min 3%. Australië min 2,5%. Nieuw-Zeeland min 2,5%. Ik had het al over Hongkong 5% eraf. Zuid-Korea 5%. Japan valt mee, relatief gezien ook 2,5% eraf. André maar dat kunnen we kwalificeren als openingen, althans tussenstanden, die niet echt goed zijn. Nee, dat zijn uh, forse, forse minnen. Het begon weliswaar allemaal wat gematigd... in de zin van niet uh, direct in elkaar stortende en kelderende beurskoersen. Uh, maar je ziet wel, naarmate de, de dag voordat dat er toch nervositeit komt, uh, ook in de markt. Uh, men uh, bezint zich op de posities. Uh, men probeert het ook het hoofd koel cool te houden... en niet uh, paniekerig te reageren. Maar ja, je reageert ook op elkaar. En je hebt ook te maken met de opdrachten van investeerders, van beleggers. Ik bedoel, de handelaar is verantwoordelijk voor de handel. Maar achter die handelaar zit natuurlijk de wereld die vraagt en die koopt en die verkoopt. Zitten, zitten, zitten de mensen met het geld. Precies, en die, die, die maken ook hun kostenplaatjes en die, uh, hun afwegingen. Dus, maar die uh, worden dus nerveuzer in de, loop, in de loop van de dag. Want dat viel, dat viel op. Vanochtend vroeg leek het mee te vallen, maar in, naarmate de handel voordert, denk je, nou... Ja, nou ja, wat, wat, je dan, wat, zou, wat zou kunnen gebeuren... maar dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken... wat zou kunnen gebeuren is dat uh, de dapperen gaan als eerste de markt op... en de, de aarzelaars die blijven nog eventjes zitten. Die, die weten dan niet goed wat ze willen en wat ze gaan doen. En naarmate zo'n dag dan wordt het... en je ziet dan de verlopen en dergelijke meer... of je hoort meer berichten en, en je, je, je kijkt de situatie aan... kan het dus gebeuren dat die uh, aarzelende beleggers de markt op gaan... en dat zijn meestal de mensen die misschien dan denken... nou ja, dan neem ik het zeker voor het onzekere... en daarom aarzelde ik ook en uh, stellen hun posities veilig. En dan is het in dit geval is het eerder verkopen dan aankopen. Ja. Helpt het dan niet, uh, of he, is het recept misschien al uitgewerkt... al die verklaringen die we hebben gezien... het technisch overleg of het telefonisch overleg van de G7... de verklaring van de Europese Centrale Bank... helpen die dan verder niet? Nou ja, ze hebben natuurlijk al heel veel woorden gehoord. En, en, en, en stevige woorden is, is goed en is ook, is ook nodig. En dergelijke meer, vermetaal taal. En er is natuurlijk vertrouwen uitgesproken in de economie... en de maatregelen die genomen maar ja, worden. Maar de ECB zegt ook iets concreets. Ze zullen staatsobligaties gaan kopen. Maar dat kopen. deden ze al, hè? De, het is hadden, niet nieuws, zeg nou, je Nee, ze hadden al een. een, een dat loopt al meer dan een jaar een opkoopprogramma voor staatsobligaties, waarbij jaar hebben ze over 74, 75 miljard euro aan, aan uh, Griekse en Portugese uh, staatsobligaties opgekocht om die markt te ondersteunen. Ze waren voor zover wij weten nog niet echt aan, aan de Italiaanse en Spaanse uh, spul geraakt. Uh, en de markt de, drong aan van doe nou wat richting die kant. Uh, ze hebben gezegd wij gaan gewoon actief die markt op. En wanneer we wat gedaan hebben zult u van ons horen. Want ze gaan natuurlijk nooit op voorhand aankondigen wij gaan Italiaans of Spaans vandaag opkopen. Want dat, dat geeft alleen maar een, een, een foute koers. Dus ze verrassen de markt met een, met een, wanneer ze in de markt opgaan. Ze kopen dan voor een, voor een, een bepaalde hoeveelheid op. Daarmee proberen ze de rente op die obligaties te drukken. En als dat allemaal achter de rug is, elke keer een week later... komen ze met een soort verklaring van de ECB... waar ze keurig vermelden wat ze gedaan hebben en hoeveel. Dat zal nu, hoop de markt, vooral gaan gebeuren... richting de Italiaanse en Spaanse staatsobligaties. Juist om die, om, om die markt te stutten. Ja, maar goed, we wisten het al dat ze het al deden. Dus de verklaring ja. is niks nieuws. -nou, in ieder en nu een beetje uitgewerkt op in ieder geval de Aziatische markten. N nou ja, de, de, uh, de Aziatische markt kijkt vooral naar na, na, na het grotere plaatje. En ja, niet zozeer naar deze of concrete maatregelen. En, en die moeten gewoon vertrouwen krijgen in, in koersontwikkelingen. En, en, en in maatregelen die genomen worden. En in het vertrouwen wordt uitgestraald. Um, ECB-aankondigingen is belangrijk. Net zoals de G7 die zegt... wij gaan actief de markt ondersteunen daar waar nodig is. Is ook belangrijk. Maar de markt heeft altijd zoiets. We hebben al heel veel woorden gehoord van politici... over de plas in de Verenigde Staten in Europa. We willen gewoon zien wat er gaat gebeuren nu concreet daadwerkelijk. Doen landen wat ze moeten doen? Doen staten overheden wat ze moeten doen? Ja. En daar is een beetje te wachten op ja, Geen woorden maar daden, zeggen ja. ze dan wel eens. Even zitten allerlei haken en ogen aan. En ook allerlei gevolgen. Goudprijs gaat omhoog. Die is, uh, ja, die is vandaag weer een record uh, boven de 1700 dollar voor een, uh, voor een ounce Dus uh, daar tikt dat maar uh, lekker door. Ja. Ja. En hoe gaat het met de olieprijs? De olieprijs blijft momenteel zo ergens liggen tussen de 85 en de 90. Uh, maar dat heeft weer meer te maken met het feit dat de economische vooruitzichten uh, minder fraai zijn dan voordien. En minder fraaie economische groei betekent minder vraag naar olie en dus een lagere olieprijs. Goed. Je gaat je verdiepen zo in wat de openingen zullen zijn. De voorhandel, noemen ze dat met een deftig woord in Amsterdam. Spreken je weer later deze uitzending over. En als u het nou allemaal wil bijhouden, alles wat André Meijnen maar ook doet van minuut tot minuut zou ik bijna zeggen. Ga dan even naar nos.nl, want daar houden we een live blog bij. Straks hebben we Marjolein Wenix van Pax Christi... die de situatie in Syrië op de voet volgt. We praten met haar over de ontwikkelingen van het afgelopen weekend. Kees Kwaks is bij de ANWB. Kees, heb je een file? Ik heb er twee zelfs. Man. De A15. ja, Van Rotterdam naar Europoort, vijf kilometer bij Spijkenisse. Dat was een aanrijding. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat een kraanwagen met een klapband...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 Mark Hamer. Een beetje in het midden van het begin van de nieuwe Lelystraat. Een gewone benedenwoning, tenminste, dat was het nog een half jaar geleden. Uh, nu uh, hangt er een afdakje. Er staat een bankje voor de deur. Er is een uh, raam wat open kan. Er hangen botjes. Karo kookt. Voor de deur zit de hond voor het raam. Ja, die schrikt zich nu ook. Nou, dat valt mee. Goedemorgen. Hier uh, ja, door het raampje heen kijkend. Gordijntje opzij. Hier zit uh, dus Karo Kookt. Ja, ik zit uh, lekker in het hartje van de Jordaan. En wat is dit? Ik uh, verzorg dagschotels uh, voor mensen in de buurt. En in heel Amsterdam, uiteraard. En uh, ik heb een bedrijf aan huis, dus een soort uh, ja, een cateringbedrijf. Een cateringbedrijf aan huis. Nou, zie ik een trapje? Ik zie jou altijd uh, door het raam naar binnen gaan. Dat doe ik niet, ik kan gewoon even via de deur hè, naar ja, hoor, binnen. Ja, dat, uh, dat gaan wel. wij doen. Deze week, Mark Hamer. Op zoek naar de veerkracht van Nederland. Ja, ik zei het vanochtend al in de eerste bijdrage. Ik ben dit jaar bij de Radioroute dicht bij huis gebleven. Loopt naar binnen bij mijn uh, overbuurvrouw. Caro van der Meulen. En ze zei het net zelf ook al. Ze heeft een cateringbedrijf aan huis. En ja, deurtje door. En ik loop binnen. En uh, twee grote, grote ovens staan hier. Twee gro grote fornuizen. Dit was tot een half jaar geleden gewoon de woonkamer. Gewoon de woonkamer. Met al een beetje een grotere keukengedeelte. Maar uh, doorsnee, huis en tuintje. Half jaar geleden mee begonnen. Nou, ik kan me herinneren. Een jaartje geleden, denk ik ongeveer, was het gerucht in de straat. Caro was werkloos. Wat was er aan de hand? Wat deed je? Ik werkte uh, in een Keuken keuken had ik opgezet uh, voor een stichting met mensen met een dagbesteding, met een rugzakje. Uh, dat ging erg lekker, maar dat werd opeens gesloten. En toen ja, kwamen toch de ideeën voor mijn passie naar boven borrelen. Op een ochtend werd ik wakker en toen had ik het hele concept gewoon uitgedacht. Bij elkaar gedroomd. En uh, toen was het alleen nog maar uh, actie doen. Dat was op een moment, het was crisis, zelf uh, aan de lijf ondervonden, geen werk... En veel cateringbedrijven die hielden er ook mee op. Wat deden zij verkeerd? Als je, echt, als je echt met passie erachter staat en je bent bereid er helemaal voor te gaan, dan gaat het lukken. Maar als je het niet goed van tevoren doordenkt en echt goed plant, ja, dan is het een maand gaat het goed en daarna niet meer, denk ik. Ach, want je zat in een WW-uitkering. Ja. Uh, dan, dan weet ik, dan kom je bij de UWV, we uh, hebben al verhalen gehoord. En dan, uh, ja, dan moet je gaan herintreden en uh, uh, dan moet je naar een andere baan. Hoe werd er gereageerd? Um, er werd eigenlijk huiverig op gereageerd omdat het horeca is, maar ik heb echt een knettergoed businessplan geschreven wat ik ook erg leuk vond om te doen. Goeie mensen, kennis erbij betrokken en iedereen was er erg van onder de indruk en daaruit kwam eigenlijk, werd duidelijk dat het echt menens was en dat ik echt alles tot in de puntjes had voorbereid. Ja, en de papieren had je al? Alle papieren had ik inmiddels al gehaald. Dus uh, ja, je ziet dat je in, in, een, in een draad van je leven waar je gaat... dat je opeens alles bij elkaar komt. En dat was voor mij uh, dit moment. En dat het dan net in de tijd van een crisis is... ja, dat kon mij eigenlijk op dat moment helemaal niet schelen. Dat was eigenlijk een uitdaging. Wat is je concept? Mijn concept is um, gezond, lekker gemak... Het is iets uh, biologische producten, maar echt niet van, omdat het alleen maar 100% biologisch is, het is gezond. Maar echt vanuit een overtuiging uh, dat ik mensen wil laten proeven hoe regionale uh, spullen van dus korte lijntjes naar de boer, hoe dat op jouw bordje kan belanden zonder dat jij daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. Ik ben bereid om die service te verlenen. Jij moet uiteraard betalen, tegen een goede prijs, niet te duur. Wat kost het? Het is 8 euro, inclusief bezorgen. Uh, heel veel mensen zeggen hoe kan je het ervoor doen, maar ik ben overtuigd dat als ik genoeg klanten genereer en mensen laat zien dat het echt kan, dat het gaat lopen. Het loopt al. Ja, je moet er iets voor opofferen en je moet er iets voor doen. En 100% achterstaan. Ja, we zitten nu lekker voor het raam. In de keuken, er staan al wel wat pannen op het vuur, maar het vuur is nog niet aan. Er moet eerst nog ingekocht worden. Ja, ik moet uh, eerst lekkere verse groenten bij de kwekerij gaan halen. Dat is de kwekerij Osdorp. Daar heb ik vroeger gewerkt. Mijn lieve collega's die, uh, nou, die vinden het geweldig concept ook en die uh, gaan daar helemaal in mee. Dus ik ga straks uh, lekker naar de kwekerij. Ja, dat gaan we straks doen. Maar allereerst uh, heb je al koffie. Ik heb uiteraard koffie. Wil je een kopje? Dan Gaan we eerst eens even drinken. Gaan we dat even leggen. De LOS Radio Route. Lekker bakje voor Mark Hamer, straks zijn volgende bijdrage. Saudi-Arabië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Syrië. Het geweld dat de Syrische president Assad gebruikt tegen opstandelingen... vindt koning Abdullah onacceptabel. Assad lijkt zich ondertussen niets aan te trekken... van de groeiende internationale kritiek op hem. Sterker nog, u ziet, lijkt met de dag harder op te treden. Alleen al gisteren doden het Syrische leger zeker 70 mensen... zo melden activisten. Vooral in de oostelijke stad Deir al zoer, die werd onder vuur genomen. Een ooggetuige filmde dat. Deir al 2011. de Dukhanen in de Medina deir deze ooggetuigen zeggen in een filmpje dat er overal in de stad rook hangt... na nou, zware bombardementen die werden uitgevoerd kort na het ochtendgebed. Maar Jolijn Wijniks is programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi. En zij volgt vanuit Jordanië de gebeurtenis in Syrië op de voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het laatste nieuws van wat jij hebt uit Syrië? Uh, ja, uh, ook... Uh... De Nieuws uit Derenzoor. Er zijn heel veel doden gevallen. 50 doden alleen al in de stad Derenzoor. En, en tegelijkertijd uh, zien we heel, heel veel vastberadenheid bij de Syriërs zelf. Uh, ze zeggen: als we het kan proberen, wat hij wil, maar wij blijven volhouden. En is het dan belangrijk? En met elke kogel. Ja. Sorry, met elke kogel sluit je eigenlijk alleen maar meer weerstand uh, tegen zichzelf. Ja, we hebben een enorme vertraging op de lijn. Uh, zeg ik even bij voor de, ja, voor de luisteraars. Van, dat vandaar is, ja. dat we af en toe door elkaar heen zitten. Maar is het dan belangrijk dat er dan ook zo'n uitspraak komt, zoals nu vanuit uh, Saudi-Arabië? Ja, met name vanuit de Arabische landen is het heel belangrijk dat er eindelijk een signaal komt. Dat de Arabische Liga heeft gisteren voor het eerst uh, een veroordeling uitgesproken van het geweld in Syrië. En dat was dus voor het eerst uh, in vier maanden, meer dan vier maanden protesten dat er eindelijk uh, een uitspraak vanuit de Arabische wereld kwam. Dus dat signaal... Terughalen van ambassadeurs is heel belangrijk. Ja, want uh, vanuit andere uitspraken trekt hij zich he helemaal niks aan. Uh, VN-topman Banki Moon heeft aan Assad uh, gevraagd, heeft hem opgebeld afgelopen zaterdag, heeft gezegd: stop nou met dat geweld. Maar klaarblijkelijk maakt dat geen enkele indruk. Nee, de Syrische autoriteiten hebben een houding van: niemand zal ons vertellen wat we moeten doen. Dus uh, je hebt kans dat juist met internationale drukmenging in eerste instantie alleen maar meer weerstand zal bieden. Tegelijkertijd weten we allemaal dat het een doodlopende weg is en dat het zo niet door kan gaan, natuurlijk. Ja. el-Zoer, uh, dat is een stad die wij uh, oppervlakkige volgers nog niet eerder hadden uh, gehoord. Wat is dat voor een stad en waarom neemt hij die juist nu onder vuur? Nou, Deir el-Zoer is een stad in het oosten van Syrië, aan de Ifraat, aan de rivier. Het is ook het gebied waar de olievelden liggen. En het is een gebied uh, waar vooral Bedinine-stammen wonen. En. Uh, tot nu toe uh, is vooral uh, verwacht dat men, dat, zou, dat men die stad niet zou aanvallen, omdat er een groot risico is dat er een gewapend verzet ontstaat. De bedehine in die regio uh, zijn bewapend. Uh, ze hebben wel uh, tijdens de protesten van de week een gelokte afgelegd om geen geweld te gebruiken. Tegelijkertijd ja, blijft er een risico dat uh, wanneer er mensen worden gedood, de rest van de, van de regio vraak gaat nemen en de, de wapens oppakken. Dus het is een heel riskant uh, gebied uh, voor het leven om in actie te komen. Ja, nou wordt er wel van alles ook wel beloofd hè, door uh, de huidige machthebbers. Onder andere wordt er gezegd nee, maar er komen vrije en eerlijke verkiezingen. En die komen voor het eind van, uh, van dit jaar. Is, is dat gewoon een, een ultieme poging om het volk nog uh, gerust te stellen? Of menen ze het echt? <lacht> nou... Op het moment dat het dodelijk door blijft gaan, blijft elke belofte van hervorming natuurlijk niet zeggen. Dat is wat we de afgelopen maanden hebben gezien. Uh, het geweld blijft doorgaan. En ja, elke be belofte lijkt daardoor betekenisloos. En in dit geval kunnen we ook niet echt uitgaan van de goede intenties van het uh, van de regering, van de Syrische regering. Om ook echt eerlijke verkiezingen te organiseren voor het einde van het jaar. Dus niemand neemt dat eigenlijk meer serieus.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 Bekijk alle selaanbiedingen op swisscents.nl. Maandag. Het begin van de week. Nog vier dagen. En het is weer weekend. Daarom snel de kopper af met. Elke dag hetzelfde liedje. Jammer. Want als u nu een Peugeot 207 aanschaft vanaf 10.840 euro, mag u één jaar lang elke dag gratis een lied downloaden van Universal Music. U betaalt ook nog drie jaar lang 0% rente. Dus ga snel naar De Dealer of kijk op Peugeot.nl voor meer informatie en de voorwaarden. Let op, geld lenen kost geld. Radio 1, het NOS-journaal. Beurzen op verlies vanwege schuldencrisis en ongeluk met aardgasbus in Den Haag. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 De verliezen op de beurs worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door kredietbureaus Standard Poor's die oordeelde zaterdag dat de VS niet langer de AAA status waard is. De Amerikaanse minister van Financiën Geithner... noemde het oordeel van Standard Poor's een verschrikkelijke fout. S&P's shown stunning knowledge basic US budget math. is de VS nog net zo kredietwaardig als voorheen. In Den Haag is gisteravond laat een stadsbus die rijdt op aardgas tegen een gevel gereden. Twee gastanks raakten lek. De brandweer liet ze vannacht gecontroleerd leeglopen. Er werd een waterkanon neergezet om het gas neer te slaan, vervoersbedrijf HTM. Een bus is voor een collega die van de andere kant af kwam uitgeweken. Die wilde hem wat meer ruimte geven. en Hij heeft daarbij een betonnen luifel over het hoofd gezien en is daar met zijn bus tegenaan gereden. De omgeving werd uit voorzorg afgezet. De mensen die in de woningen boven de betonnen luifel wonen zijn geëvacueerd. En die worden met een andere bus van HTM naar een hotel gebracht.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 In de Amerikaanse staat Ohio heeft een man in het stadje Copley zeven mensen doodgeschoten. Volgens de politie was de man boos op zijn vriendin. Voor een huis schoot hij zijn vriendin en vier anderen dood. En kort daarna doodde hij twee inzittenden van een auto. Buurtbewoners vluchten bij andere mensen naar binnen. had shot her en toen de politie aankwam, opende die man het vuur op de agenten en die schoten de man dood. When the officers were able to locate the suspect at that location, he did engage the officers in gunfire, so the suspect had been killed as well. In Londen is het vannacht opnieuw onrustig geweest. Ondanks extra agenten op straat in het noorden en zuiden van de stad braken relletjes uit. Zaterdag s'avonds waren er hevige rellen in de wijk Tottenham... tijdens een betoging tegen de dood van een buurtgenoot. Die man werd afgelopen donderdag door de politie doodgeschoten. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en er valt buiige regen. Vooral boven de wadden komt er ook onweer voor. De temperatuur ligt rond 13 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. De rest van de ochtend blijft het buiig met in het hele land kans op onweer. Later in de middag trekken vanuit het westen enkele opklaringen het land in. De wind draait van zuidwest naar west en neemt toe tot matig bovenland en krachtig windkracht 6 aan zee. Het wordt tussen de buien door maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht blijft de kans op een bui groot. In het noorden trekt de wind nog iets aan en wordt tijdelijk hard windkracht 7.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 Er staat file op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse, 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, 3 kilometer bij klein polderplein. Dat heeft te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de A20 richting Gouda. En tenslotte een kraanwagen met pech op de a 58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best, 5 kilometer.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 Het Radio 1 Journaal En gaat u ook eens naar www.nos.nl. We houden vandaag een, een live blog bij. En dat gaat over de schuldencrisis, Europa en de Verenigde Staten. Zo heet dat. Maar alle ontwikkelingen volgen we op de voet. Op internet en natuurlijk ook hier op de radio. Jeroen Vetter is van Capital Guard, vermogensbeheerder. Hij zit hier naast me. Jeroen, goedemorgen om te beginnen. Goedemorgen. Uh, laten we eerst eens eventjes alle beurzen uh, langslopen. Naar nou ja, alle beurzen. Je hebt er ongelooflijk veel. Daar zo op je iPad en op de computer staan. Maar de belangrijkste in Azië, wat is de actuele? het stand uh, van zaken. De, de Nikkei uh, om te beginnen. Ja, nou, de Nikkei uh, daalt uh, behoorlijk. Ik zag net uh, de koers iets wat vertraagd, merk ik. Uh, uh, ruim 2, 3 procent. Uh, het schommelt een beetje heen en weer. Het lijkt dat er af en toe wat tussen komen uh, Ook uh, beurzen in Korea dalen hard. Uh, bijna 7 procent. Uh, dat is dus gigantisch. Dat is, uh, dat, is, dat is heel veel. Kan ook bijna niet anders. Want het, het, het nieuws kwam vrijdagavond na beurzen in Amerika uit. Uh, dus beurzen moeten ook even de gelegenheid hebben om erop te reageren. Ja. En dat is eigenlijk de eerste markt waar het kan. En de markt is heftig. Ja, dan valt dat dan mee of valt het dan tegen? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Kijk, het, is een, het, is een, um, het, het is natuurlijk redelijk wat. Hè? De grootste economie van de wereld die krijgt een kernklap in het gezicht. Um, verliest, zeg verliest, maar, wordt van zijn troon gestoten. Dat is nieuws wat moeilijk zeg maar, direct op waarde te schatten is. Dat het moet dus geabsorbeerd worden. En ja, dat geeft dit soort reacties. Waarvan ik wel denk, maar dat zullen we achteraf weten... dat het altijd wel overgereageerd is. Dus, uh, wat de Amerikanen noemen, uh, extremely oversold... Um, dat, dat is gebruikelijk in dit soort tijden. Goed, maar het is inderdaad, het varieert. Maar het varieert nogal van 2,5% eraf tot 7% in Korea. Waarom is het trouwens in Korea zo heftig? Enig idee? Nee, nee ik, zie dat, ik kan het niet, nu niet heel uh, direct goed zien waarom die verschillen zo groot zijn. Maar ik, je ziet het ook af en toe heen en weer jumpen in de tussentijd. Maar uh, de verschillen in de landen zijn vrij groot. Israël ook uh, behoorlijk naar beneden. Uh, maar dat, uh, uh, dat uh, zijn hele grote verschillen. Goed, en straks om negen uur gaan hier in Europa ook de beurzen open. Wij praten over ongeveer tien minuten met elkaar uh, verder. Dan kan je nog eventjes verder kijken naar wat alle actuele koersen op dit moment doen. Want er is nog meer nieuws zijn grootschalige plunderingen geweest. Politieauto's en bussen zijn gesloopt. Winkels en woningen die in vlammen zijn opgegaan. We hebben het over Tottenham, zijn wijk in noord londen Dat was in de nacht van zaterdag op zondag... het toneel van zware rellen die tegen de politie waren gericht. In totaal raakten 26 agenten gewond in het geweld. Correspondent Anja van der Horst trok de wijk in... waar nog lang een gespannen sfeer heerste. Maar nog steeds rijdt politie af en aan in de hoofdstraat van Tottenham, want die is volledig afgeschoten. Dit was waar de rellen de afgelopen nacht plaatsvonden. So, you live around this area? Ja, I live around Lordship Lane. 8.30 deze bewoner zag het allemaal met eigen ogen gebeuren. Toen gisteravond een groep jongeren zich verzamelden voor het politiebureau om te protesteren tegen de dood van een plaatselijke bewoner die hier donderdag door de politie was doodgeschoten. You know, and people get angry and started, uh, uh, burning police cars on the road. You know, two police, police cars were smashed and pushed over by the road and then set on fire. de groep jongeren die eisen een antwoord van de politie, dat kwam er niet, zegt deze bewoner en toen escaleerde het in geweld. Auto's die in brand werden gestoken, politie die werd aangevallen, winkels die werden geplunderd en zo veranderde in korte tijd deze hele wijk in één groot slagveld. What do you make of it? Uh, it's horrible. This is disgusting. Yeah, it's the best way to walk along that way. Uh, yeah. Yeah. We're not letting anyone down the high road. That's okay. all I know. Thank you. En meteen als je de wijk inloopt, zie je meteen de sporen van de rellen van afgelopen nacht. Hier het skelet van een oud gebrande auto. Overal uh, zie je op straat stenen liggen en glas. Overblijfselen van de projectielen die de demonstranten naar de politie gooiden. En we kunnen eigenlijk niet verder het gebied in... want de politie heeft het hele gebied afgesloten. En ook buiten het afgezette gebied zie je veel winkels geplunderd... zoals deze elektronica-winkel... waar het glas op straat ligt, stukgeslagen door de plunderaars afgelopen nacht... En aannemers zijn nu druk bezig al deze kapotte ramen dicht te timmeren en ze hebben nog heel wat werk te doen. En het alarm in deze elektronica winkel gaat nog steeds af en de werknemers hier zijn druk bezig de schade op te nemen en te kijken wat er allemaal gestolen is de afgelopen nacht. Just lots of glass, just the windows zijn been smashed. The boards of the store has been kicked in. Uh, in order to access to the, to the um, shop floor. Ja, de ramen en deuren stuk geslagen. Hier zijn de plunderaars naar binnen gekomen. Is er stuff stolen from it? Do you know yeah, yeah, Er is definitely stuff stolen. Like what? Can you give examples? Um, electronic goods, stuff like that. En hier hebben ze de afgelopen nacht televisies en andere elektronische apparatuur gestolen. En de aanleiding voor deze onrust is de dood. Van een 29-jarige jongen afgelopen donderdag die werd doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie. En daarover is veel woede in de gemeenschap. Zoals bij deze plaatselijke bewoner, die de jongen die is omgekomen ook persoonlijk kende. The young person who died is one of my friends. I hem for 15 years. En I'm saying we went to the same school, Langham school, things like that up. If there was a justice, someone come forward and say This is what happened three days ago. This wouldn't en hij begrijpt ook wel de woede van de jongeren hier. Want zij eisen antwoorden van de politie waarom ze deze jongen afgelopen donderdag hebben doodgeschoten. Een incident wat in hun ogen voorkomen had kunnen worden. Ja, yeah, because de police had no antwoord. En dit is de kind of situatie die nu gebeurt. En het zal weer gebeuren. De politie heeft geen goede communicatie met de jonge mensen de the brutaliteit, brutality en search for no reason and de pick on different race of color Ja, en de relatie tussen de politie en de plaatselijke bevolking hier, ja, die is toch al niet zo goed. Dit is een achterstandswijk met veel armoede, met veel etnische minderheden en veel bewoners zoals deze zwarte bewoner hier vindt dat de politie hen discrimineert en ze niet goed behandelt. En dat voedt de woede die we ook gisteren zagen. It is justice there will be peace. If there's no peace, there won't be no justice. There will be trouble. There will be big trouble. Een big trouble, dat zou er inderdaad opnieuw komen. In noord londen waren er de afgelopen uren opnieuw ongeregeldheden. Hoewel, het waren wel minder heftig dan de dag ervoor. We gaan praten met Ronald van der Geer, want de voetbalcompetitie is begonnen. Goedemorgen Ronald. Goedemorgen Bert. Je hebt zo'n beetje alles gezien. Ja. Wat vond jij nou het meest opvallende van het afgelopen voetbalweekend? Nou, het meest opvallende was, was toch wel op zaterdag... waar twee ploegen een 2-0 voorsprong uh, verspeelden en lieten terugkomen tot 2-2... Vier rode kaarten in vier wedstrijden op zaterdag. Vond ik ook wel een heel opvallend ja. feitje. Maar ja, het meeste opvallende was natuurlijk wel de nederlaag van PSV. Juist een ploeg die zich zo enorm versterkt had. Hè. Een beetje andere ploegen uh, had leeggekocht met, met Mertens met uh, uh, Wijnaldum en Strootman en dan toch onderuit gaan bij AZ. Ik vond dat het meest opvallende van het afgelopen weekend, vooral. Omdat je weet welke druk er op Fred Rutte uh, ligt. Als ik de kranten vanochtend bekijk, ik zie de foto's van Fred Rutte... dan zie ik een geslagen man en er is pas één wedstrijd gespeeld. Ja, het is, uh, hij is ook niet te benijden. Je moet je, moet je voorstellen, uh, aan het einde van het, van het voorseizoen seizoen... leek het er natuurlijk al op dat PSV en Fred Rutte uit elkaar zouden gaan. Toen heeft uh, de bedrijfsleiding van PSV gezegd... we hebben vertrouwen in deze trainer... We gaan het opnieuw proberen. Uh, nou goed, de versterkingen zijn gekomen. Maar uh, Rutte krijgt het uh, wederom niet aan de gang. Nou moet je wel eerlijk zijn. Je moet even kijken natuurlijk een aantal wedstrijden. Hè, hoe hij zelf ook. Hè? Nou ja, hoe PSV uiteindelijk aan, aan de competitie begint. En we mogen vooral de prestatie van AZ natuurlijk niet onderschatten. Want AZ heeft onder Gertjan Verbeek weer een leuke voetballende ploeg. En je zag gisteren eigenlijk dat, dat er prima werd gecombineerd. En er werden hele mooie doelpunten gemaakt. Alleen PSV heeft twee problemen. Uh, het lijkt erop alsof het scorend... Voor net als vorig jaar ontbreekt. En er is een defensief probleem. En nu stond Orlando Engelaar daar. Die deed dat nog niet eens zo heel slecht. Maar ja, die staat op de nominatie om misschien wel naar Engeland te gaan. Ja, dan zal er toch nog defensief moeten worden ingekocht. Ja, en uh, Toivonen in de spits. Dat is nou niet echt een, uh, een spits. Dat vindt hij zelf tenminste. Nee, dat vindt hij zelf niet. Uh, hij heeft daar uiteindelijk best aardige wedstrijden gespeeld. En je zult toch je kunt niet te aanvallend gaan spelen met een middenveld. Met en Wijnaldum en met Toivonen Dus je zal ergens uh, de kerk in het midden moeten laten. Dit was de beste oplossing. PSV heeft ook wel kansen gekregen, laat dat duidelijk zijn, en heeft ook wel pech gehad in ja, deze wedstrijd. Ja, Wijnaldum had een nou, 100%, 200% kans, hoe zeggen jullie dat? Ik, ik, ik vond het de leukste, in de rust van Ado hoorde ik dat er een tweet was um, dat PSV nu overwoog de grond onder Fred Rutte te verkopen. <laughs> Die vond Voed. ik wel heel aardig. Voetbalhumor. <laughs> zeg, uh, dat is PSV, en AZ hebben we amper zo ook even behandeld. Uh, dan moeten we de rest nog eventjes uh, ook in uh, volgevlucht behandelen. Ja. Uh, laten we om te beginnen Rotterdam eventjes doen. Uh, Feyenoord, ze hebben uh, twee dagen lang uh, bovenaan gestaan, staan nu nummer drie in de competitie. Ja. Een goede start. Ja, met qua resultaat zeker. Um, en Ronald Koeman krijgt nog wel een probleem, want het elftal draait natuurlijk nog niet helemaal zoals hij het graag wil. Koeman houdt van positiespel, uh, hoog baltempo. Nou, daar is deze ploeg nog niet aan toe. Moet nog echt wennen aan datgene wat hij wil. En Koeman moet vooral hopen dat Leroy Ver blijft. Want Leroy Ver stak er met kop en schouders bovenuit uh, afgelopen vrijdag tegen Excelsior. Was uh, niet te stoppen. Uh, altijd aanwezig in het, uh, in het veld. En beslissend ook. En nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje het uh, dringend angelpunt van Feyenoord. Maar goed, ja. dat, dat je begint met een overwinning, dat is natuurlijk is wel prettig. Ja. Ja. We hebben het al een paar keer heb je het genoemd. Uh, hopen dat die en die blijft. Ja. Um, dat geldt uh, voor meerdere clubs. Ook voor uh, FC Twente natuurlijk. Brian Ruiz. Ja. Uh, dat is eigenlijk degene waarvan we zeker weten dat hij wel weggaat. Ja, die heeft gisteren aangegeven dat er contact is met Tottenham. Uh, Tottenham heeft geld en wil best betalen. Hij gaat zelf naar Costa Rica uh, om in te spelen. Maar de, die onderhandelingen die komen wel goed. En het lijkt erop dat Twente toch uiteindelijk Ruiz gaat, uh, gaat verliezen. Maar toch nog een jaar langer ervan geprofiteerd. Van, van zijn kunst. Omdat dat, uh, dat dreigde vorig jaar natuurlijk al te gebeuren. Maar uiteindelijk, deze jongen heeft natuurlijk zoveel klassen dat dat uh, uiteindelijk in het buitenland waar veel geld verdiend wordt ook opvalt. Maar ja. dan is er wel geld te besteden door Twente. Precies, kunnen ze weer iemand anders ja. aankomen. En verder nog wat transfers bij ADO? Ja, daar, daar, daar is het natuurlijk heel druk, hè Bert. Uh, Immers, Feyenoord. Het verschil is wel vraag en aanbod 1,5 miljoen. Wat wel duidelijk is, dus Wesley Verhoek, Fulham, Nottingham en Glasgow. Daar werd onderhandeld uh, mee. ADO hoopt dat die twee of die drie lekker tegen elkaar opbieden, zodat er <lacht> veel geld in de ADO-kast stroomt. En wat wel uh, het nieuws is, dat uh, Um, als Verhoek weggaat bij Ado, dan zal Ali Boussabon, jou niet onbekend denk ik, op dit moment ergens ja. in het bos lopen, denk ik, want hij <laughs> heeft geen club, die zal dan worden binnengeheven. Binnen dat is nog in het Midden-Oosten. En FITES uh, wil 750.000 euro voor de Rijk betalen. Dat is een gelimiteerde transfersom. Daar horen we meer over. Dankjewel, Ronald. Ronald van der Geer, was is dat? Straks na 8 uur gaan we weer een rondje langs de beurs in Azië maken... met onze correspondentse Mumbai, Sydney, Peking. En zometeen praat ik verder over de beurs... met Jeroen Vette van Capital Arts. En nu praten we verder met Kees Kwaks bij de AWB Files. Uh, die staan er. De A15 vanaf Europort naar Rotterdam. 2 kilometer bij Pernis. A20, hoek van Holland richting Gouda. 3 kilometer voor het, het klein polderplein. Dat heeft toch wel te maken ook voor een deel met de werkzaamheden... en de afsluiting van de A20 richting Gouda. En een kraanwagen met een lekke band zorgt voor een lange file in het zuiden... op de 58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is de dag van de beurzen, daarom hier Jeroen Vette van Capital Guards. Al zo'n 15 jaar actief in de financiële wereld. Vrijdag gingen de beurzen dicht, iedereen hield zijn hart vast... en ja. zaterdagochtend kwam nog die mededeling van Standard Poor's eroverheen. Wat doen beleggers dan eigenlijk in zo'n uh, zo weekend? Nou, dat is een groot onderscheid tussen particuliere beleggers en professionele beleggers. Kijk, professionele beleggers proberen in kaart te brengen um, welke gevolgen heeft dit. En wat belangrijk is, is dat je door het nieuws heen leest. Want wat Stanley de Boer gedaan heeft, als je goed het nieuws leest... en de discussie hebt gevolgd tussen het Amerikaanse ministerie van Financiën... Um, is dat er een, een, een, een onderscheid is gemaakt tussen de langjarige, de tienjarige staatsschuld... die is afgewaardeerd. Maar wat onaange, zeg maar, niet aangetast is, is de korte termijn schuld. En dat is belangrijk, want dat is belangrijk voor de geld. Markt en dat die goed bij functioneren, dus die hebben ze niet afgewaardeerd. Dat betekent dus eigenlijk dat ze vertrouwen hebben in de korte termijn van de Verenigde Staten. Exact. En dat is belangrijk nieuws. En dat is belangrijk nieuws. Ja. En wat het tweede, wat heel, wat heel uh, belangrijk daarin is, als die, uh, die zeg maar, de, de, in, de, in het oordeel van Stellen en Poer hebben ze gezegd: wat wij mee hebben laten wegen en wat we zwaar hebben laten wegen in de afwaardering, is niet zozeer de schuld, het probleem van de schuld, maar is de politieke besluitvorming. Die vonden ze zwak. En dat vonden ze niet passen bij een land met een triple-A-status. Nou, Dat is natuurlijk een kerde klap in het gezicht van Obama. En ik denk ook een hele harde uh, waarschuwing voor Europese po politieke leiders. Ja, maar da daar heb je toch ook mee te maken als, uh, als handelaar? Absoluut. Dat is, het, dat is de omweld, zal ik het maar op z'n Duits zeggen. Ja, en, ik, en dat zei ik vrijdag in de uitzending ook. Ik, ik denk dat wat er nu op de financiële markten gebeurt... het directe gevolg is van falend politiek leiderschap in Europa en Amerika. Want het is natuurlijk eigenlijk raar dat nu het S&P, zeg maar... De, de rating voor Mika afwaardeert, dat ze dat nu pas de ECB wel. Spaanse en uh, Italiaanse leidingen gaat opkopen. En dat ze nu ineens wel... Maar, zeg maar dat zei André Meijnenma uh, een half uurtje geleden. Die zei van ja, dat is, ze zeggen het nu hardop. Maar daarvoor deden ze het ook al. Nou, en zo hardop zeggen ze niet, want ik heb het persbericht van de ECB gelezen. En, <laughs> en ze zeggen het niet keihard in het persbericht. Uh, maar ze, ze stippen heel specifiek die twee landen aan. En daarmee wordt algemeen aangenomen dat ze het nu gaan doen. En, en, en dat is denk ik het hele uh, uh, probleem. Uh, de politiek is weinig duidelijk. Uh, en ik heb het al eerder gezegd. Het, het lijkt, zowel Obama maar ook Merkel en Sarkozy die zijn allemaal bezig met achterban uh, tevreden te stellen. En ze zijn helemaal niet bezig om die zeg maar, de problemen op te lossen. Maar ze zijn alleen maar bezig hoe kan ik volgend jaar die herverkiezingen winnen. En dat is een type leiderschap wat je op dit moment totaal niet kan gebruiken. En dat komt op een heel slecht moment. Ja. Nou we gaan direct uh, hier in Nederland om negen uh, uur gaat het uh, Damrak uh, open. Uh, ik neem aan dat iedereen nu alweer een beetje op de positie is. Uh, gewassen, haartjes uh, enzovoorts. Is, is dat het recht? Aannamen, dat iedereen extra vroeg begint? Nou, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen, ik heb dat zelf ook gedaan, vrij vroeg uh, opstaan, het nieuws lezen. Ik wist natuurlijk dat ik hierheen moest, dus dan ga je nog extra door alle, alle nieuwsfeiten heen. Uh, dat is denk ik wel vrij normaal. Uh, ik heb dit weekend ook met een aantal mensen gemaild. Uh, gewoon om te weten van uh, hoe zitten zij erin, hebben zij uh, dingen in. Wat voor soort mensen gelezen. zijn dat dan, andere handelaren? Nou, Niet zozeer handelaar. Een, een handelaar, wij, wij, wij praten vooral met beleggers. Uh -huh. uh, kijk, een handelaar is iemand die eigenlijk orders doorgeeft, uh, om het heel onniedig te zeggen. Ja, en die maakt het eigenlijk niet zoveel uit of die beurs omhoog naar beneden gaan. Die moet gewoon orde zeg maar, uh, laten passeren. Maar beleggers, dat zijn grote partijen? Professionele partijen. Dat, die maar zeggen, die actief zijn of in aandelen aan, aan of pensioenfondsen, uh, dat soort Nee hoor, nee, nee, gewoon echt mensen die, die, die type een beleggingsfonds besturen. zeg maar, hè, Die bijvoorbeeld actief zijn op aandelenmarkten. En daar zie je de meningen best wel wisselend. Kijk, het, het, eigenlijk is het nieuws van, van, van S&P is eigenlijk geen nieuws. Want ze hebben het in juli eigenlijk al meer of meer gezegd. Alleen iedereen dacht, ja dat zal wel niet zo vaart lopen. En toch gebeurt dat. Uh, dus voor heel veel partijen. Bedoel, ik moet zeggen... Als ik met mensen spreek... Uh, of in dit geval was dat dan vooral per e-mail... echt paniek bespeur ik niet. Want iedereen zegt ja... Um wat je natuurlijk wel ziet, wat ik eerder al zei... net al, het is, het is misschien een overreaction. Uh, maar echt de paniek is er niet. Waar, waar, waar iedereen zegt van... jeetje, dat, dit is wel heel heftig. Ja, maar geen paniek. Um, op een gegeven moment komen er natuurlijk ook... Eh, laat maar zeggen, eerst wordt de kat uit de boom gekeken. Uh, is een beetje de analyse ja. nu van, uh, van Azië. En daarna zijn de mensen die het niet helemaal zeker wisten... zijn op de markt gekomen. Die hebben toch veel verkocht in de uren daarna. Waardoor die koers omlaag is gegaan. Ja, maar dat is altijd heel moeilijk. Want het is heel moeilijk om echt te achterhalen... wie zijn nou die kopers en verkopers. Ja, want je... Ik zit net even de koersen te volgen. en Ik, ik, ik zei eerder, uh, 20 minuten geleden, dat de beurs in Korea heel hard was gedaald. Het is inmiddels al weer wat opgelopen. Je ziet al opgelopen wat... in de zin van het is ja, nu minder min, min 7. minder verlies. Het is nu ongeveer ruim min 4. Uh, dus dat daar... oh, is nogal wat, zeg van, ja, van die, min 7 naar min 4. Dus er zijn dus ook eh, kopers actief, af en toe koopjes zagen. Dat is niet ongebruikelijk in dit soort markten. Uh, maar wat heel moeilijk is om vast te stellen, is wie exact die kopers en verkopers zijn. En wat je heel veel ziet is dat uh, als er heel veel verkopers in de markt zijn... triggert dat anderen om ook te gaan verkopen. He, dus dan wordt het een soort zelfvervulling prophecy. Dat om. Waarom is dat eigenlijk? <laughs> dat eigenlijk heeft heel, heel veel te maken, omdat dat klinkt misschien heel raar... het is helemaal niet uh, sexy om te vertellen... maar heel veel van deze handel is geautomatiseerd. Uh, dus het zijn gewoon computers die zien... <lacht> er wordt hey, helemaal iedereen, niet nagedacht, de nee, computer beslist nee, voor is, je. Misschien kunt u nog herinneren, 6 mei vorig jaar, de flashcrash. Dat was een, een, een crash waar eigenlijk handelaren met een hand in het haar zaten. Wat gebeurt hier? Er waren gewoon computers die automatisch verkoopdrachten gaan. En dat triggerde andere systemen weer om nog meer te verkopen. Dus er is niet zo lang geleden, volgens mij, anderhalve maand geleden, in Amerika een rapport verschenen. dat ongeveer 80% van de daghandel in de termijncontracten uh, is flitshandel. Dus het zijn helemaal geen lange termijnbeleggers. Dat is gewoon, wordt binnen een dag. dat zijn ook helemaal geen lange termijnbeleggers zoals pensioenfondsen. Dus die zijn ook niet de partij die nu verkopen. Um, het zijn vooral, eh, wat nogmaals, eh, alle beleggers samen zijn de financiële markten. Ja. Maar het zijn ook heel veel professionele partijen die baat hebben bij korte winstjes. Ja, en, maar uh, goed, als er flitshandel is, dan uh, moet ik me hard vasthouden, begrijp ik. Want als de signalen op uh, negatief staan of op rood staan... en het is inderdaad allemaal aan elkaar gekoppeld, dan wordt er helemaal niet nagedacht. En, nee, en dat is ook voor een deel zo. Een deel is, en dat, dat, dat zagen we dus vorig jaar, een deel ook, uh, zeg maar, is, is gewoon een opeenstapeling. Want wat gebeurt er door die flitshandel? Dat lokt uh, uh, ook bij andere beleggers beleggers weer gedrag uit en ik denk bijvoorbeeld ook aan particuliere beleggers die zien iets dalen en die zullen dan sneller geneigd zijn om ook te gaan verkopen. Ja. Dat werkt ook andersom als het stijgt. Hè, ja. Dus krijg je dus dat, dat dat effect ook. En daarom zie je altijd dat beurzen zeg maar in dit soort tijden overreageren. Zowel naar beneden, zoals nu, als naar boven. En ik denk ongetwijfeld dat of in de komende dagen of de komende weken krijgen we een keer een technisch herstel. He, dus dan, dan zegt iedereen, "Ach, het is nu wel zo hard gedaald. Het moet nu weer een keer uh, stijgen. Dat zal ook gebeuren. Wat niet gezegd is dat het daar nog eventueel zou kunnen dalen. Wij hebben het nu over de koersen in Azië, omdat pas over ongeveer een uur de beursen in Europa open gaan. Wat zegt dat trouwens? De koersen in Azië voor de openingen in Europa. Nou, vaak wel veel. Je ziet heel vaak dat, kijk, die, die beursen zijn allemaal aan elkaar uh, gecorreleerd. En met name de grote beurzen, zoals bijvoorbeeld Duitsland en, en Engeland. Uh, dus als de beurzen in, in bijvoorbeeld de Nikkei uh, en, en de Hang Seng... He, de, zeg maar de beurzen van Tokio en Hongkong, dat zijn belangrijke indices... als die dalen, is het heel aannemelijk dat het in Europa ook uh, lager uh, opent. Nee, we hoeven niet te, te hopen dat er opeens in Europa... een plusje op de borden zal verschijnen. Nee, of er moet op een gegeven moment na negen uur nieuws komen... wat dusdanig is uh, dat, dat, dat dat omslaat. Dat zijn in de categorie uh, werkloosheid is uh, gedaald, inflatie is laag... Maar dat is niet de verwachting. Nee, dat... Uh... Dat is niet echt wat nu in de pijplijn zit. Hey. Nee, nee, nee, ik sprak het ook een beetje hoopvol uit. Maar ik dacht, het is een beetje een domme vraag. Zeg, wij, spraken, wij spreken zo dadelijk verder. Hou vooral de koersen in de gaten. Um, want is, is daar nog iets heel bijzonders met die koersen? Want ik zie, uh... Nee, ik zit te kijken. Wat ik al zei, het, het springt een beetje heen en weer. De, de verliezen zijn ietsjes teruggelopen. Dus het is iets minder heftig. Uh, verschilt wel een beetje per beurs. En uh, wat ik al eerder zei. De beurs hebben altijd even tijd nodig om dergelijk nieuws te verwerken. En dan zijn ze druk mee bezig. Goed. We zetten het zo dadelijk op een rijtje. Dankjewel, Jeroen Vetter. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn van Beek. In de ochtendkranten, natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor de beurzen. De adem wordt ingehouden op de beursvloer, kopt de Telegraaf. Ook het Financiële Dagblad volgt de nerveuze financiële beurzen. China lijkt volgens die krant de grote verliezer te worden. In de Volkskrant kunt u lezen hoe de kredietwaardigheid van westerse regeringen wordt beoordeeld. Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland staan er het best voor. Het mag geen verrassing zijn dat Griekenland het slechtste jongetje van de klas is. Het AD speculeert alvast over een zogenaamde double dip. Volgens economen kunnen vooral oudere, werknemers en winkeliers de dupe worden van moeilijkere tijden. Een echte dubbele dip lijkt voorlopig onwaarschijnlijk te zijn. Toch staat ons een hele lange periode van traag herstel te wachten. Op de website van de Engelse The Daily Express staat dat de metroseksueel in het Britse straatbeeld afneemt. Dat komt door de mindere economische tijden. De bebaarde en robuuste man is weer helemaal terug. En de verzorgingsindustrie maakt zware tijden door. Zo daalde de omzet van stylingproducten met 15 procent en de omzet van parfums daalde met 10 procent. Trouw schrijft dat drie woningcorporaties... een leeg huurhuis als vakantiewoning beschikbaar stellen. In Zeeland, Friesland en Gelderland kunnen arme families zo toch op vakantie. Het aantal probleemgezinnen neemt toe en die kunnen best een vakantie gebruiken, al dus de woningcorporaties. De Britse krant The Times schrijft dat Groot-Brittannië... een plan heeft opgesteld voor na de val van Gaddafi. Samen met de Libische Nationale Overgangsraad... is een document geschreven over de te volgen koers. Daarin staat bijvoorbeeld dat de huidige infrastructuur... van het regime zoveel mogelijk intact zal blijven. Zo moet chaos in het land worden voorkomen. De overgangsraad verwacht trouwens niet dat ze Gaddafi kan afzetten. De opstandelingen hopen dat de steun voor hem van binnenuit afbrokkelt... en het regime uiteindelijk instort. De verwachting is ook niet dat Gaddafi omkomt door NAVO-bombardementen. Een revolutie of een staatsgreep zou waarschijnlijker zijn. De Arabische nieuwszender Al Arabiya, Al Arabiya meldt op de website... dat Algerije nerveus is vanwege defensieuitgaven van buurland Marokko. Marokko heeft namelijk 24 f 16 gekocht van Amerika. En dat is Algerije met, in Algerije met hoon ontvangen. De Noord-Afrikaanse landen zijn politieke rivalen. Ze verschillen van mening over de politieke toekomst van de westelijke Sahara. Aboriginals zijn in Australië nog even slecht af als 40 jaar geleden... ondanks hulp ter waarde van 3,5 miljard dollar per jaar. Dat schrijft de Australische krant de Sydney Morning Herald reden daarvoor is dat er te slecht wordt gecommuniceerd binnen de overheid... en slechte projecten niet goed beoordeeld worden. Daardoor wordt er dus veel geld verspild. Kamervragen worden vaak of niet te, of niet of te laat beantwoord. Dat gebeurt door de ministers en de staatssecretaris. Of dat gebeurt eigenlijk niet. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Het gebeurt het vaakst bij vragen van oppositiepartijen. Sinds het aantreden van het kabinet Rutte... zijn 88 vragen al meer dan zes weken niet beantwoord. De krant geeft als voorbeeld de vraag van Fred Teven van de VVD... die nooit is beantwoord. Het grappige is dat hij als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... nu antwoord moet geven op zijn eigen vraag. Jeroen van der Sloot overweegt te bekennen dat hij Stephanie Flores heeft gedood. Zijn nieuwe advocaat, José Jiménez... heeft dat tegen het Peruaanse televisieprogramma El Dominical gezegd. Bekentenis zal volgens de advocaat het proces namelijk versnellen. Bekentenis hangt overigens wel af van de ten lastenverklaring. En dan onze premier, Mark Rutte. Die kunt u vanochtend nog overal op internet en ook in de kranten tegenkomen. Met zonnebril en open wit overhemd bezocht hij DanceFerry gisteren. Sommigen vroegen zich af, moet hij niet een economische crisis managen? Anderen vonden dat wijzende vingertje maar flauw. Straks na acht uur natuurlijk de koersen. Maar we bellen ook met iemand, een 16-jarige scholier, Beitske Visser, een sensatie in de autosport. Blijf erbij.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 Van alle kanten.